7 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. De leden van de vakbond CNV hebben ingestemd met het pensioenakkoord. 80 procent van de mensen die hun mening hebben gegeven is voor de nieuwe pensioenafspraken. Werknemers, werkgevers en het kabinet bereikten vorige week overeenstemming over waar het naartoe moet met de pensioenen. Later vandaag komt de vakbond FNV met de uitslag van de ledenraadpleging.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 Daarvoor kreeg de president afgelopen week veel kritiek, vooral van de democraten. Hij zegt nu dat hij uiteraard de FBI of de minister van Justitie zou inlichten... als een vreemde mogendheid hem belastende informatie aanbiedt. Het weer stevige buien trekken van zuid naar noord. In het oosten daarbij ook kans op onweer. De komende uren trekt de regen via het noorden weg. Vanmiddag overal droog en dan wordt het 19 tot 22 graden. Morgen periode met zon, kleine kans op een bui. Temperatuur opnieuw rond 20 graden.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 Give in. I said to myself this affair never will go so well, but why should I try to resist when they I know so well that I got you under my skin? Before I begin Cause I've got you Goedemorgen luisteraars, dit is het geluid van Zandvoort, 24 uur. Ik uh, ben Marco. Mijn naam is Erik. Goedemorgen Erik. We zijn begonnen met een uh, speciaal nummer. Elke ja. keer, het tweede uur. Wist je nou wie het was? Nou, ik, uh, ik was uh, verbaasd. Uh, dit is uh, Rod Stewart. Ja, De man hij... die altijd aan het zeilen is. <laughs> ja, dat zei ik toch al. <laughs> ja, met uh, I've got you under my skin. Uh, hele andere kant van Rod. Hè? We zijn ja. hem natuurlijk toch wat meer als popartiest gewend. Daarom, niet gewend. En wij zijn uh, ook leuk om te vertellen, we zijn live vanuit het uh, Amsterdam Beach Hotel. Ja. Vanuit het restaurant App Vloed. En toen we vandaag de hele dag uh, live uitzenden. En voor degenen die het leuk vinden, kunnen je ook even aanschuiven. En ja. uh, mogen zelf tien minuten gebruik maken van onze zendtijd. Nou, ik zou zeggen, uh, kom allemaal. Maar neem wel een paraplu mee, want tot een uur of twaalf uh, blijft het nog zeer regenachtig. Ik hoop dat de wandelaars het nog wel naar hun zin hebben in deze regen. Ik reden. hoop het ook. We kunnen helaas geen verbinding krijgen met onze razende reporter. Nee, nee uh, dat uh, is minder hè? Ja, dat ja. is minder hè Roy. Ja. Ja, Roy, dat is onze zeer gewaardeerde collega. Al ruim tien jaar actief voor uh, ZFM. Um, en ja, Roy die regelt heel veel dingen voor ons, toch ja. die, heeft, uh, die heeft dit hele programma vandaag in elkaar gezet. Nou, fantastisch. Ja, dankjewel he? Roy. Ja, graag top gedaan. Graag, graag gedaan. En, uh, met plezier voor de omroep. Hè? En uh, ja, ja. dat is uh, heel erg belangrijk dat we dit soort dingen blijven doen voor de luisteraar, voor u thuis. U uh, blijft vandaag uh, van het laatste nieuws uh, op de hoogte van de 24 uur van Zandvoort. En, uh, er zijn allemaal hele leuke evenementen te doen uh, in uh, Zandvoort. En uh, nu is op dit moment is bezig de vroege vogels. Ik hoop dat het door is gegaan met deze regen. Maar je gaat dan op Safari door de duinen van Zandvoort met de, ja, met de duinwachter. En uh, die gaat dan allemaal leuke dingen vertellen. Over de duinen. En uh, ik vind het zelf een heel leuk evenement. En daar staat onze collega Hans Wassenaar aanwezig zijn. Ja, die is verhinderd waarschijnlijk. En dat uh, maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. We houden u op de hoogte op de radio. Wat ook leuk is, jullie haalden het net al aan. Hè? 10 minuten sidekick zijn hier op de Zandvoortse Radio. Loop gewoon het Amsterdam Beach Hotel de hele dag binnen. En ja, je kan je dan aanmelden om 10 minuten sidekick zijn hier op de Zandvoortse Radio. Verder um, Verder is het uh, zo dat, uh, dat er nog meer leuke evenementen te doen zijn. Vandaag ook, buiten de 24 uur van Zandvoort, hebben we... Hebben we kijk, daar is onze razerie reporter Hans. Kijk, <laughs> Helemaal Hij is doorbeekt. een beetje nat. Dat beetje hadden we nat. ook wel een beetje verwacht. Ja. Um, maar um, maar um, er is vandaag uh, ook open dag van de Bomschuitenclub. Nou. Vanaf... Uh, twaalf uur uit mijn hoofd. Oh ja. nee, twee uur, sorry. Twee uur. Twee uur. Ja. En uh, dan kan je kijken bij de dus En onze verslaggever, Dolly de Bierik, is daar vandaag aanwezig. Dus okay. daar gaan we ook zeker Dus en genoeg En hoe laat was het nou zijn? Om twee, twee uur, uur begint dat, ja. En Roy, uh, je vergeet bijna iets heel belangrijks. We krijgen nog een leuk interview dadelijk te horen, toch? Uh, ja, zeker. Met uh, de, uh, de, de wethouder uh, Ellen Verheij. Kijk, en uh, we gaan minste. waarschijnlijk Hans komt ook nog even aan het woord. Nou, dus uh, kort om genoeg te doen, 106.9 ZFM. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco met Jazz. Heden ochtends. Hi, goeiemorgen. Be lies sleeping in the palm of your hand. You're bewitched and deep. In and for the Het was een uh, Sleeping Bee van Nancy Wilson. Erik. Uh, ja, Marco. We hebben iemand aan tafel zitten bij ons. Ja, maar voordat we daar naartoe gaan, Marco... Uh, weet jij waar jij morgen bent? Uh, ja. Ook op de radio? Nee, ja. Ja, dat ook. Maar oh. weet je waar je daarna bent? Uh, thuis, hoop ik. Op de jaarmarkt natuurlijk. Oh, Wie komt natuurlijk. daar nou niet? Ja. Huh? Marco. <laughs> Hoe kon ik dat nou vergeten, zeg? De jaarlijkse uh, ja, jaarmarkt, zoals die heet. Ik hoop dan wel uh, dat het beter weer is als vandaag. Ja, vast wel. Meer dan 300 kramen. Dus uh, het wordt heel gezellig. Veel te doen morgen. Dus, uh... En weet je wat ik ook een beetje jammer vind van nou, dit weer? Marco. Dat bij SV Zandvoort is uh, dit weekend het duinpiepers toernooi. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Maar dan moet het wel een beetje droog zijn om ja, het leuk okay. te houden. Ja, nu dit, hè? Ja. Maar mensen, tot uh, 12 uur is het nog wat regenachtig. En daarna wordt het beter. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Nou, wie hebben ja, we hier aan tafel zitten, Marco? Dat is meneer uh, Hans Wassenaar. Yes. Hans, ja, Hans, inderdaad. Ha? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ik mocht, uh, vanmorgen mocht ik de vroege vogelsafari met een boswachter doen in, uh, in de Amsterdamse water. En hoe was, dat? hoe was dat? Maar het was meer zwemmen eigenlijk. <laughs> en wat heel frappant was, we waren, met, we waren toch nog met 13 deelnemers, we zouden er 20 komen. En uh, er zijn er dertien uh, opgekomen. Want hoe laat vertrokken jullie? Um, zes uur. Zes uur. Zes uur. vroeger. Ik, ik moet vanmorgen half vijf opstaan. Dus, uh, nou, we hebben wel met je. En Ik kijk nog wel vrolijk uit mijn ogen, denk ik. Toch, als je het zonnetje in huis hier. Een, uh, beetje, uh. een beetje doorweekt ben je wel. Nou, dat zeker. Ja, een jaar is nat, Hans. Uh, nou, ja. ja. nou, daar komen we nu voor slecht voor. <laughs> <doorstellen. laughs> ja, ja. Maar uh, ja, het was, we hebben het toch een uur vol gehouden. En we hebben uh, toch 2,5 kilometers een beetje gelopen. Nou, knap hoor. na honderd meter vielen er al meteen twee af. Die zeiden, nou, dit wordt gek, ik ga naar huis Jo. Dus we gingen, met de elf gingen we gewoon door met, met een gids. En uh, wat vertelde de gids allemaal? Nou, de gids die, uh, die, die vertelde best wel interessante dingen. Ja, het, het jammer was natuurlijk dat het vreselijk regende. Ja. Ik zou ook even contact met jullie hebben, maar dat is helaas... Uh, ik had ook geen bereik daar, dat hebben we ons eigenlijk helemaal niet gerealiseerd nee, natuurlijk. Niet, dat nee, het is eigenlijk waren. een beetje in het water gevallen zeg ik, maar. Behoorlijk in het water gevallen. We nee. maakten ons al zorgen was. we maakten ons al zorgen. Ja, ja dat, dat wel. Ja. We waren tot de bunkers gekomen en toen zeiden hij nou dit, dit, dit wordt niks. Gaat het niet worden. Maar nee. wat heeft de gids nou allemaal verteld dan, want ben ik wel Nou ja, hij, hij vertelde vooral over, over het groen wat, wat daar is hè. en hij liet wat, wat plantjes ruiken en dat kan je eten en dat kan je niet eten en dat is giftig en we hebben wel herten gezien want okay, die waren zo. ook wat schuilen onder de bomen Ja dat zal wel ja, die worden anders. Nee, maar het, het, was, het was best interessant eigenlijk. En daarom vond ik het wel jammer dat we het niet uh, klaar, helemaal af hebben kunnen maken. Dat, ja. uh, hij vertelde een heel hoop dingen dat, wat ik me eigenlijk niet gerealiseerd heb. Dat eigenlijk de Amsterdamse waterleidingduinen uh, 66% van het water voor Amsterdam zuivert. Oh, dat, zo, dat wist, dat wist ik helemaal niet. Nee, nee, dat is 66%. Dat is best wel veel hè? Ja. Er wordt, uh, uit Katwijk wordt het, uh, wordt het uh, gepompt. Er wordt eerst een beetje gezuiverd, dan komt het in de duinen. En dan zakt het door de duinen, wordt het gezuiverd automatisch. En dat duurt het ongeveer drie maanden voordat het drinkbaar is. Zo. Okay. Dus maar het is een natuurlijk proces helemaal. Een heel natuurlijk proces, ja. Maar leuk dat Amsterdam zo afhankelijk is van ons. Ja. En wij mogen er geen gebruik van maken. Nou, van ik, ik zal je ook vertellen, dat wist ik ook niet. Dat stuk duingebied, dat ligt in Zandvoort en in Noordwijk. Oh. Maar het is van Amsterdam. Ja, nou, dat wist ik En dat is wel heel wel. vreemd. Ja, het is apart. Dus de hetten zijn ook van Amsterdam. Waarschijnlijk. Dus die mogen er ook voor zorgen dan. Ja. <laughs> dus, maar ja, ik zit nu behoorlijk doorweekt aan tafel met een bakje ja. koffie. en ja. Ik ben een beetje aan het bijkomen. Nou, maar ik hoor wel werd, want... aan jouw enthousiasme dat het in ieder geval wel een hele leuke ochtend het, was. Het, het was echt heel leuk. ik vond ik het echt heel jammer dat we het niet af hebben kunnen maken. Dat, uh, ik ga het zeker nog een keer doen. Want het, uh, het, het, het komt meer, volgens ja. mij. En ik zal dat goed in de gaten houden. En ik ga het zeker een keer doen nog. Want ja. het is uh, heel interessant. Ook de dingen die... Uh, naar je toe krijgt van wat dat moet je erop letten en dat moet je opleggen. En gaat veel bewuster kijken dan ja, als je dat weet. Dat is, dat is ook zo. En, ja, het is een, een prachtig gebied daar, hè. Heel, heel rustig. Ja. En, uh, en zeker is morgens om 6 uur, dan zijn er niet veel mensen daar, zoals te in -Dorp. Dus heerlijk ja. is het. Ja. En we gaan onze technische <laughs> mensen vragen om dan te kijken hoe we dan toch uh, verbinding met je kunnen vinden en ja. zoeken. Dat zou leuk zijn, ja. wellicht via ja. de gsm of een andere manier. Maar dan moet je ook om 6 uur weer zijn. hè? Ja, maar dat is voor Marco en mij geen probleem. Oh, okay. Wij uh, je zijn vroeger volgens. Dat je luistert. <laughs> <laughs> en we hebben ook een plaat eigenlijk klaarstaan, dat ook wel heel toepasselijk voor dit weer is. Het heet uh, September in the Rain. Maar het het, het een... is juni, uh, Marco. Ja, maar de titel van de plaat hebben ze niet voor ja. ons veranderd. Oh, ja. okay. Je oh. houdt ook Rainy Man, maar dat is geen jazz natuurlijk. Nee. nee. nee, nee. <laughs> nee, nee. <laughs> het is, is en blijft wel jazz, yes, hè, mensen. Fijn dat je luistert. naar Het geluid van Zandvoort. 106.9. 24 uur. Thank you.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 Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Weet je wat nou zo bijzonder was aan die plaat die we net draaiden, Erik? Nou? Dat is een wals en dan een driekwartsmaat in jazz, in swing. Dat is nou. heel bijzonder. Je wordt nu altijd erg technisch, Marco. Oh, oh. nou. Maar ik hij was wel mooi. Dat vond wel, vond hij wel was een mooi. leuk weetje. Ja, precies. En ik heb ook nog een weetje. Nou, vertel op. Dat wij uh, straks nog een nummer gaan draaien. Uh, en dat komt uh, uit uh, Uit Mexico. Ja, en dan zou je zeggen Jazz en Mexico. En een big band ook nog. Nou, het is heel bijzonder. Echt een heel mooi nummer. Dus blijf sowieso hangen. 106.9 ZFM. 24 uur. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. En um, volgens mij hebben we ook nog een interview te goed van Roy. Die is uh, gaan praten met de wethouder. En dat was een heel leuk interview geworden. Ik weet niet, Marco, zijn we al zover om het interview? Nee, we zijn nog niet zover. We zijn nog met de voorbereiding bezig. Oh, dus we gaan nog okay. eerst een nummer uh, spelen. Maar misschien heb jij nog wat te vertellen over. Uh... De week vooruit. Ja, de week vooruit. Zeker. Want op 21 juni uh, is het midzomernacht. Dat weet je wel, Marco. Dus de langste nacht. Nee, nee, de langste dag. Oh, langste Ja, langste dag. Ja, sorry. Gelijk. En die wordt uh, opgeleukt met Van Kessel Live. Ook niet, ten minste. En waar spelen die dan? Uh, waar spelen die? Uh, dat staat hier onder genot van een barbecue. Maar uh, waar dat is... Um, ergens denk, in Zandvoort. Ergens in Zandvoort. Ik ga het zo even uitzoeken. Maar in ieder geval is het van 5 tot 7. En het is een live akoestisch optreden. En ik laat je dadelijk even weten precies waar het is. Dus blijf luisteren. En uh, dan hoor je waar het is. Daarnaast is er um, volgende week de 22ste van acht, vanaf 8 uur ochtends... Uh, windraam, eerste editie, NK Body Dragon. Wat is dat dan in verdediging? Ja, ja, ja. ja, je hoort het goed. Uh, op die dag gaat Kevin Langeray het allereerste NK Body Dragon organiseren. Oké. Okay. Nou, dat is een, een, een kitevenement. evenement Oh, kite. En dat is dan zonder boord, Marco. Oh. Ja. Dan zal het wel op het strand ergens zijn neem ik nou. Ja, goed geraden. En je hoeft dan uh, geen pro te zijn om, je, om te kunnen body draggen Ik moet nog alleen van het woord wennen hoor. Ik, hij zit nog niet ook, zo in Ik weet niet eens hoe je het spelt. Joh. Nee, is voor jou misschien ook iets te moeilijk Marco. Dat zou kunnen. Ja. Dus, uh, maar goed, iedereen kan meedoen. En uh, je kan dus uh, kans maken op die felbegeerde titel... En uh, nou, uh, als ik het allemaal goed zie hier, dan staat erbij van we kunnen je verzekeren dat je naar huis gaat met pijn in je buik van het lachen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Inderdaad. En dat is dus 22 juni vanaf 8 uur op het strand. En, uh, Heb je, je nog die... meer weetjes van de, van de week vooruit? Uh, even kijken. Nou, dat het uh, morgen, kijk dat is ook al een beetje de week vooruit, is het de dag van het oudere paard. Oh, Nou, had jij een verzonnen? nee. <laughs> ja. nou, het wordt nou wel een beetje te vaag hoor, allemaal. Ja, ja, nou, ik had ook besloten om daar even niet te verder op in te gaan ook de dag van de uh, bouwers de bouwdag is het morgen maar ja het is morgen ook zondag dus, uh... dat is ook markt en het is natuurlijk de jaarmarkt, meer dan 300 uh, standjes in het stad. En het zetteren. wordt morgen mooi weer. Ja, ja. Dus mensen allemaal naar Zandvoort. En ook nog het toernooi uh, op Zandvoort, de Zandvoorts voetbalvereniging, is ook nog het Duimpiepers toernooi. De Duimpiepers. Ja, ik heb wel met ze te doen hoor, want zijn ze vandaag al actief? Vandaag uh, is de jeugd, er komen meer dan 100 teams hier uit de regio. Uh, Ongelooflijk. Allemaal in ja. Zandvoort. Ongelooflijk. Ja, nou het regent pijpenstelen, maar mensen, er komt goed nieuws aan, want vanaf 11 uur, 12 uur dan is de regen weg, want ik Kijk even mijn buienradar. Ja, gaat de goede kant op. Dus uh, het gaat allemaal goed komen. Want vanaf uh, vanmiddag is er al een overvol programma op het Badhuisplein waar wij nu op uitkijken. Het is nog vrij rustig op dit moment. Ik zie wel iets meer auto's rijden, maar het wordt langzaam drukker. En uh, ja, het is een, een scala van artiesten, Marco, die we vanmiddag gaan uh, begroeten hier. Ik ben en, erg benieuwd. Uh, na acht uur dan uh, hebben we hier... Wilco. Uh, een... Wilco. Wilco met, met, zijn, met team. zijn team. Ja. Dus uh, daar kijken we ook naar uit. Ik ben erg benieuwd met uh, Jolande. En dus uh, nou, ik zou zeggen, blijf luisteren. Ja, want ik heb de volgende plaat staan. Oh, okay. En ik denk van, omdat het zo regenachtig is... nemen we er gewoon eentje met de titel Sunny. Nou, wat wil je er nou nog meer van verwachten dan? Sunny. My life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and released the pain. Now the dark days are gone, the light days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love. The sun is okay? The sun is So sincere Son, it so true Morgen, we zijn nog steeds ZFM en hier live vanuit het Amsterdam Beach Hotel, het restaurant App ⁇ Vloed, Waar de eerste ontbijters al zijn aangeschoven, hartelijk welkom. Nou, niemand reageert, Maakt nee. <laughs> ja, het Duitsers, denk ik. Het zijn Duitsers. Oh, het zijn Duitsers, ja. dat kan ook. Het is nou ja. welkom Wilkomen, is, is ja. antwoord. Um, uh, als het uh, goed is, uh, heeft Roy een interview met uh, de wethouder ja. Ellen Verwij. Verheij, sorry, sorry, mijn excuus, Ellen Verheij, en uh, nou, kom maar maar in. Uh. De 24 uur Zandvoort, um, ja, het is uh, morgen eigenlijk, eigenlijk is het vandaag als de luisteraar dit hoort. Uh, ja, het 24 uur Zandvoort, hoe mooi is het dat er 24 uur evenementen zijn in Zandvoort, ja. achter elkaar. Ik vind het prachtig, het is een nieuw evenement hier in Zandvoort. ...waarbij we Zandvoort in 24 uur in al haar veelzijdigheid laten zien. En ik vind het zo mooi dat er zoveel partijen zich hebben gecommitteerd aan dit evenement. En er is zo ontzettend veel te doen in Zandvoort. En ik hoop dat iedereen daar uh, optimaal gebruik van gaat maken. Wat heeft de, de gemeente in het evenement uh, betekend? Dit is wat wij noemen een, een, een, een, ja, een pop-up evenement, een nieuw evenement... Om ja, Zandvoort verder op de kaart te, te zetten. En uh, Zandvoort Marketing samen met de gemeente hebben, hebben hier uh, aangetrokken. Er We werden inderdaad mooie evenementen georganiseerd. Zoals om twee uur uh, zal uh, dan vandaag uh, de Vrienden van Zandvoer plaatsvinden. Um, u gaat het openen. Ja, klopt. Dus ik, uh, ik, uh, ik ben er heel graag bij. En ik, uh, en ik blijf ook nog even plakken. Om het zo maar te zeggen. Zes uur s ochtends, dat, uh, dat, uh, vind ik, uh, ja, dat red ik helaas niet. Ik heb ook nog twee jonge meiden thuis. Maar uh, ik ga zeker ook zelf... Uh, ja, overal een kijkje nemen en genieten van, van alle mooie evenementen die in die 24 uur plaatsvinden. Ik neem aan dat u het schema wel helemaal door heeft gelezen. Wat voor evenement viel u het vooral op die ertussen stond? Nou, ik vond het eigenlijk, de, de veel, veelzijdigheid vond ik zo mooi. Van het, van het kaasproeven tot de KNRM, eh, muziek op het circuit. Nou, je kunt eigenlijk, de natuur, je kunt alles, alles doen. En we, ja, Zandvoort is echt uniek. En dat heeft ermee te maken dat wij en strand hebben, en duinen, en een circuit, en een gezellig centrum. En in die 24 uur komen al die elementen eigenlijk samen en laten we Zandvoort van al die kanten zien. Dus ik, ik wil er eigenlijk niet één specifiek uit uh, pikken, want ik vind het waanzinnig dat al die partijen zich hebben gecommitteerd aan dit uh, evenement. Maar juist het totaalplaatje, waarbij alle facetten van Zandvoort aan bod komen, dat vind ik prachtig. Heel erg bedankt uh, voor de tijd en vooral ook veel plezier uh, komend weekend. Nou, heel graag gedaan en uh, nou, tot morgen. Ja. Ja. Hey, dat was het interview wat Roy gisteren op heeft genomen met onze wethoudster van Zandvoort. Die ja, denk ik leuk, verantwoordelijk is voor cultuur. Ja. Erik, we hebben nu een, een plaats aan. heb je net al wat over verteld. En dat vond jij zo'n heel bijzonder nummer. Kan je er nog ja. wat meer uh, over vertellen? Nou, Op de eerste plaats denk ik bij Jess niet aan Mexico. Nee. Nee, dan zit ik toch meer in de Amerikaanse scene, of uh, een beetje Engels, of uh, een beetje Europees. Yeah. Maar niet aan Mexico. Nee. En dat is het leuke namelijk. Je gaat uh, het volgende nummer, uh, hoor je heel duidelijk uh, Mexicaanse muziek. Hoor je toch een beetje die, uh, die Zuid-Amerikaanse ja, samba er doorheen komen. Hè? En ik denk dat we dat heel goed kunnen gebruiken nu. Want vrolijk. we hebben wel een beetje vrolijkheid nodig bij dit ja, weer, toch? Ja, zeker, zeker. Ik heb ook mijn vrolijke shirtje aan. Ja, je trof... ziet er helemaal uh, tropisch ja, uit. Ja. Het is jammer dat we geen, uh, geen cam hebben hier. Dus uh, ja, sombrero zegt Hans, Jan, ja. Hans Wassenaar. En uh, Zandvoort ontwaakt langzaam. Ja, langzaam, het is een en grijs daarom, en grauw. Ja, grijs en grauw, jammer genoeg. Maar toch komt het goede weer eraan. En wij willen toch een beetje vrolijkheid. En zeker de zomer naar jullie thuis brengen bij dit trieste weer. En daarom een plaats uit Mexico.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 Go on. Nou, dat was echt een uh, lekker zomers nummer, dat is uh, All of Me. ...van uh, Big Band Jazz, de Mexico. Echt ook weer iets wat je niet verwacht... ...dat daar dus ook gewoon jazzmuziek vandaan komt. Gewoon hè, op ZFM. Gewoon op ZFM, ja. ja. Uh, Erik, jij uh, was ons nog wat informatie schuldig... ...over een, uh, over ja. een evenement. Dat klopt. Uh, in de week vooruit had ik het over van Castle Live. En die treden dus aanstaande vrijdag op... Uh, ...21 juni in Club Nautique... En uh, vanaf 5 uur s middags is daar van alles te doen. Oh, gezellig joh. En hey? uh, vanaf 7 uur treedt Van Kessel live op met nou optreden. Ik neem aan dat dat zeven uur s'avonds is dan. Ja, dat heb je goed aangenomen. Maar ja. Helemaal goed. <laughs> En we gaan nu gelijk door naar de, naar de vriend van onze show eigenlijk. Ja. Dat is Dennis van Aarsen. Net zaten we nog in Mexico. Dan zitten we gewoon weer in ons regenachtige Nederland. Dennis van Aarsen heeft The Voice of Holland gewonnen. En die heeft een nummer gemaakt, ook van Big Band. En dat is eigenlijk een nummer van Anouk. En het is speciaal gearrangeerd naar jazz, zeg maar. En het is, nou, wij vinden dat zo'n fijn nummer dat we dat toch wel regelmatig laten terugkomen. En daarom noemen we ook Dennis van Aarsen de vriend van onze show.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 someone else the better it gets bored do you have a purpose in your life besides cheating on the wife for fuck's sake show some sense and hail hail modern world say hail to all your boys and girls and hail hail color green and say hail to what i've seen and hail this modern world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 Van Aarsen met uh, Modern World van vanuit Katochineel. Het, ja. uh, het zit er weer op voor ons voor vandaag. Ja, jammer, maar we hebben goed nieuws. Ja. Oh, en dat is? Morgen zijn we er weer. Ja, <laughs> en dan van, uh, van 10 tot 12. Ja. Gewoon vanuit de studio. Ja. En na ons komt uh, Wilco en zijn team. Ja. Dus nou, ik zou zeggen, blijf luisteren. Blijf hangen en blijf luisteren. Draai je nog eens om. Draai je nog eens om, zeker weten. Ja. En geniet ervan. Um, zeker niet van het weer, maar dat gaat wel beter worden. Ja, en... Vanaf 11 tot 12 uur, Marco? Ja. En we hebben nog, we hebben allemaal bijzondere platen gehad in deze twee uur. Eigenlijk hele bijzondere nummers. We hebben weer een nummer eigenlijk van Nederlandse bodem. Oh. En ik vind dat zij altijd zo'n vreselijk mooie naam heeft dat ik het bijna niet kan uitspreken. Dat is Atsilia Rombly. En die speelt eigenlijk een nummer ook een beetje op jazz gearrangeerd. En dat is The Way You Make Me Feel. En het origineel is van uh, Michael Jackson. Uh, ik wens jullie allemaal nog een heerlijke dag. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel. En onze collega's nemen het... Uh, na, na, na het nieuws over. Heel veel plezier vandaag met alle activiteiten. En, en uh, goed morgen hoop ik. En geniet van Zandvoort. Romance. While my arms are strong and eager for you, I'll give my arms the cue and I'll take romance. So, my love. I'll give my heart away, and I'll take romance. You want me? Call me in the hush of the evening. When you call me in the hush of the evening, we we'll rush to our first. Zo gaat de rij van Ziekerve. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Ziekerve.